Nieuws van 5 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In een zwembad in Goes is een jongen van 13 overleden. Hij lag in het water en had geen hartslag meer. Er is nog geprobeerd om de jongen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een deel van het tropisch zwembad in Goes is afgesloten voor onderzoek. In Amsterdam is een besloten kring afscheid genomen van de overleden burgemeester van der Laan. In het concertgebouw kwamen ongeveer duizend familieleden, vrienden en politici bij elkaar. Onder andere premier Rutte en historicus Geert Mak deelden herinneringen aan Van der Laan. En er was muziek van onder andere Snijders en Akda en de Muddik. De aanwezigen noemden de bijeenkomst na afloop indrukwekkend en persoonlijk. Van der Laan wordt in aanwezigheid van de familie begraven. Burgers en lokale IS-strijders mogen weg uit de Syrische stad Raqqa voor de eindstrijd losbarst. Dat hebben lokale bestuurders en klendeijders met elkaar afgesproken. Ze worden met bussen naar veiliger gebied gebracht. De deel geldt alleen voor mensen die uit het gebied komen. IS-strijders die zich bijvoorbeeld vanuit het buitenland hebben aangesloten bij de strijd, mogen niet weg. Er wordt al drie jaar gestreden om de macht in Raqqa. Vermoedelijk duurt het nog maar een paar maanden voor IS helemaal is verdreven uit de stad. Er moet een nieuwe aanpak komen in de strijd tegen rondtrekkende dievenbendes uit Oost-Europa, dat zeggen winkeliers en politie. Ze vinden dat de winkeldieven veel te snel weer op straat staan. Ook moet de opsporing worden verbeterd. De rondreizende winkeldieven uit bijvoorbeeld Roemenië veroorzaken elk jaar 200 miljoen euro aan schade. De aanpak schoot de afgelopen jaren flink tekort door de reorganisatie bij de politie en het vele werk dat agenten erbij kregen.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 Ik zou zeggen, een hele goede middag. En uh, ja, we hebben een uh, klein technisch probleem. En uh, natuurlijk zijn we in afwachting van Kees Versluis. En uh, ja, hopen dat het allemaal gaat lukken. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij Entertainment voor jullie tot de klokjes van 7 uur. Dat zeker. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, voor straks uh, kun je natuurlijk een verzoekje aanvragen. Althans, we proberen alles voor elkaar te krijgen. Tengo que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 en puerto rico hasta que la sola griten ay bendito para que mi se yo se quede contigo pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito que enseñes a mi boca tus lugares favoritos favoritos favoritos pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. I você you, mata. Ai, se I, te pego, ai I, Se eu te pego, I, D -d the All I, I, I, I, I, I,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 Pasito, quiero uh te esperar te beslissen. Pasito, duurmo las pereres de tuin laberinto. Hier -huh. zit een kerkbord, een manuscrito. We're down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming I can go forever Ja, het blijft een lekker nummer hè Het nummer wat uh, alle records eigenlijk voorbij gaat Daddy Yankee en Ponzi. Uh, en de versie met uh, Justin Bieber natuurlijk Hier bij ZFM Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag 106.9 En dat allemaal op de 104.5 Op de kabel En natuurlijk tv tekst hier yes, in Zandvoort en ook wel met plus. Dus uh, ja, we hebben genoeg te vertellen. Want uh, ja, Kees van Sluis is weer hier aanwezig. En uh, ik zou zeggen, Kees, een hele goede middag. Goedemiddag. We gaan zo uh, eerst nog even een plaatje voor jou draaien. Ja. En uh, ja, in ieder geval welkom in de studio weer. Ja, zeker. Ja, was ja, het even, een was weer even een beetje druk uh, op de weg, maar uh, ik ben er. Ja, kom vanwege het mooie weer. Ik denk het en, ook, ja. Ja, dan ga je naar Zandvoort. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ik ga eerst even een plaatje draaien van jou en uh, dat is eindeloos mooi. Ja, ja helemaal goed. Doen we. Als zorgeloos jouw leven is, zo grenzeloos oneindig, jouw lach voor mij van waarde is. En vandaag, ja vandaag, stapte jij. Entertainment for you, gast. En zoals ik al zei, uh, ja, Kees Sluis is weer hier aanwezig in de studio bij ZFM. En uh, ik zou zeggen, nogmaals, een hele goede middag, Kees. En uh, ja, we gaan het eventjes weer over uh, ja, een, een leuke nieuwe single hebben. Is goed, Toch? leuk. Ja, ja het, uh, uh, wat even kijken hoor. Heb ik hem al... Ja, uh, nee, ik heb hem nog niet klaarstaan. <laughs> ja, dat kan <laughs> ik. Ik wou net zeggen, heb ik hem al klaarstaan. Maar, uh, hey, Kees, hoe is het uh, allereerst? Ja, goed. Ja? Ja, zijn... Uh... Uh, deze single doet het fantastisch weet je en, uh, ja, de vorige heeft het natuurlijk ook heel erg goed gedaan ik leef mijn leventje zoals ik wil en ja, uh, ja deze is een beetje ja, een beetje meer naar, de, naar, naar, naar mijn roots toe weet je een beetje swingachtig rock and roll uh, liedje achtig en maar ook wel weer uh, feest weet je dus een soort combinatie geworden tussen leventje... en een, een, een, een, een nou, lekker rock and roll nummer een beetje ja. Staat. Nou ja, ik bedoel, ja, deze heeft de titel natuurlijk. Morgen is, is nog heel, heel veel weg. weg. Ja, ja. Ja, ja. Ja. dat is dus het tegenovergestelde van: ik leef mijn leventje zoals ik wil. Ja, precies. <laughs> maar het, is, het heeft ook weer te maken met: weet je, als je lekker gezellig aan de tafel zit met elkaar en het is. Ja, het is, en je bent lekker aan het doorzakken en dan op een gegeven moment is er altijd eentje die zegt: van joh, we moeten naar huis of het is afgelopen of de. de, de, de ja, de kelder zegt van jongens, dit is de laatste, weet je, dus dan zeggen wij, ja, morgen is het nog heel veel weg, maak je niet zo druk, weet je. En dat is eigenlijk een beetje waar dit liedje op gebaseerd is. Lekker feestje bouwen en morgen is het nog heel veel weg. Ja, we hadden het net eventjes stiekem erover, over een albuntje. Deze komt er ook op? Of? Ja, ik denk, ja, die komt er wel op, ja. Okay, dat is wel de bedoeling nou, natuurlijk. Daar gaan we het eigenlijk eventjes over hebben, want ja. ik zal ik uitgebreid weten hoe dat gaat ja, ja, maar ik ga niet te veel vertellen, hoor. Nee, dat nee, is, uh... heel klein beetje. Ja, heel, heel klein, klein beetje. beetje ja. Hey, zullen we, uh, ja. zullen we, gewoon even de single uh, gaan draaien. Leuk. Uh, ja. Ja. Morgen is nog heel ver weg. Keesersluis. Ik wil samen met mijn vrienden lekker proosten op het plein. Bij mijn oude stamcafeetje zou ik altijd willen zijn. Waar je zorgen overmorgen even niet bestaan. En de tijd lijkt stil te staan. De muziek staat altijd aan. Het is zo gezellig daar. Er is plaats voor jou en mij aan een tafel of de bar. Iedereen staat voor je klaar en zoals je ziet, wil ik dat jij geniet. Tot werkelijkheid, je zegt alles wat je wilt Ook al heb je morgen spijt En je zou wel willen blijven liefst tot morgens vroeg Hier in jouw eigen kroeg Daan nog aardig wat uurtjes uh, die we dan voor de boeg hebben, Keus. Ja, het mooie ervan <laughs> is als het 12 uur is, dan kun je weer zeggen: morgen is weg. Dat, uh, <laughs> Daarom... Snap je dat? Is eigenlijk het ja, de, ja, goed, dubbele lading in het liedje. <laughs> nee, maar dat is een heerlijk nummer toch? Ik bedoel, ja. Uh, het is uh, een beetje rock'n'roll. Uh, ja. Swing rock'n'roll feest. Facebook uh, ro ja. rock'n'roll, dat is eigenlijk mijn ja, motto nee. wat ik, wat ik ook, waar, ja. waar ik ook voor geboekt word. Feest ja. pop rock'n'roll, als je in mijn boek. Ja, ben jij eventueel nog geboekt voor een groot evenement? Ja, nee, dat gaat allemaal hartstikke goed door. Dat loopt uh, hartstikke goed. En mijn Elvis-shows lopen dit jaar natuurlijk als een trein. Ja, omdat, uh, ja maar dat had je toen weer opgepakt. Ja, ja, ja, omdat dit precies 40 jaar geleden is dat Elvis overleden is. Dus ja, en uh, ja. en daar stond ik helemaal niet bij stil. Want ik wilde eigenlijk, uh, er eigenlijk mee stoppen. Maar dat, uh, dat gaat niet gebeuren, nee. Ja, ik, met Elvis gebeuren wilde ja, je stoppen. Ja, nou, ja. Uh, inpakken en zo. Maar ja, ja. ja zoals voor een komende weekend heb ik een show uitverkocht staan. En er staan er nog twee of drie. Ja, het, het blijft ook maar je moet het los van elkaar zien. Dat hebben ja. we nu. We hebben een aparte site gemaakt. Elvis Memory, dat is de Elvis-show. Ja. En je hebt dan Kees Versluijs gewoon met zijn eigen nummers. En dat gaat heel erg goed. Ja, nou ja, zelfsprekend. Ik bedoel, ja, het zijn twee heel aparte dingen. Twee precies. aparte ja, wegen van muziek, zeg maar. Ja, ja precies. Dus, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Elvis is, is, is Elvis. ja. Hè? En, uh, ja. Ja, en het is ook. Ik heb het ook altijd gezien als een. Uh, die Elvensek moet je ook uh, echt zien als een uh, stokje doorgeven aan de volgende generatie. Dat echt, weet je dat. Uh, zoals ik pas lees, stond, ik ook op een podium. En dan uh, zie je jonge mensen. En die kijken dan zo van: wat is dit? Weet je, want die, ja. die zien, hebben dat ja. nog nooit echt gezien. Want de, de man is natuurlijk al uh, 40 jaar weg. Dus ja en, uh, ja, en dan komen de mensen naar je toe. En dan zegt de, de, uh, de ouders: zeggen, Ja, dat is nou. Zo zag Elvis er nou uit, weet je. Dus ja. dat, dat is wel erg leuk om, om op die manier een uh, stokje door te geven aan een volgende generatie. Die dan toch ook weer uh, tegen hun kinderen zeggen... dat was Elvis, weet je. En, ja. Ja, de man is onsterfelijk, daar blijf ik bij. En Ik kan, ik kan niet eens in zijn schoenen staan... maar ik probeer nou, het op een goede manier probeer de, ik het te doen. De muziek is onsterfelijk. Ja, precies. En geen... En geen, uh, en geen, geen weet je, geen... Uh, ja, geen pas, uh, hoe ik het doe, probeer, ik probeer het met echte pakken... met geen clowneske doel. Ik, ik probeer dat op een goede manier te doen. En ja. dat uh, wordt goed gewaardeerd. Ja, even nee, zelfs wat ik ook nog, uh, wat ik ook nog uh, ja, eigenlijk gevonden heb, is, is dat je toch uh, ook uh, andere genres uh, in Nederlandstalig doet. Ja. Zoals uh, Roms Schoffie heb ik voor ja. Kijs in komen. Inderdaad. Ja, klopt, en, ja. En, uh, ja. Uh, ja. Uh, Rob de Nijs. Ja, ja. Uh, daar heb ik er nu eentje van klaar staan. Het werd zomer. Ja. Dat is de 2016. Ja, klopt. Het ja. ja. is geen single. Hebben we als promotiestuk voor Facebook gehad, maar het ontplofte bijna toen. En het is een hele mooie uitvoering ja. van, van Rob de Nijs. En wat ik al zei, het is, het is een cover en ook niet op mijn manier gedaan. En ik krijg er heel veel goede reacties op. Ja, en dat geldt ook voor Ramses? Ja, heel, ja. ja. Absoluut. Ja, nou ja. ja, we hebben toen de vorige keer was je in de studio natuurlijk over het nummer van Claudia de Brij. Ja, heb ik ook gedaan. Ja. Ja, dat, ja, ja. dat is ook een prachtig nummer. En, uh, kan ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Of mag ik dan bij jou, ja. Ja, dat mag hoor. <laughs> maar je hebt een hele mooie dame achter zich, ja, daar kun je ja, beter naartoe ja, gaan. Ja, die, <laughs> <laughs> nee, die neem ik bijna. Nee, precies. <laughs> hey, ik denk, ja. Ik, ja, ik vond het uh, inderdaad een mooie uitvoering van Het Wet Zomer van Rob ten Heijs. Ja. En uh, ja, ik heb hem ook uh, klaargezet. 1976, dat is ja. alweer ja. zo lang geleden. We worden oud, uh, uh, <laughs> <laughs> Ik hou het liever bij 2016. Precies. Ja. ja, dat zeker. Laten we die maar eerst gaan beluisteren. Leuk, dank je. Okay. Leuk. Komt ie, Kees Sluis ja. En uh, ja, Het werd Zomer.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 to be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 Je, je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. ja het is de na zo maar uh, het gaat nog een week zo door heb ik Even begrepen kijken, dus uh, wat is het twee weken nog dan moeten we de klok terug gaan zetten ja precies ja precies dus uh, nee dan gaan we weer naar de wintertijd toe. doen maar ja. ga ja. maar de zomer maar ja precies ja wel. maar dit is ook weer de de tekst is natuurlijk ook zo mooi Mooi dubbele lading er ook in. Ja. weet je De eerste keer met een vrouw. Of, en als je ja, dat, dat, dat zo verpakt, toen was het zomer. Ja, ik vind dat briljant gevonden. Ja, het leeftijdsverschil alleen, dat uh, vond ik altijd wel uh, ja. een issue. Ja, voor, voor die tijd was het helemaal wat natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, uh, ja. Nou ja, daar hebben we het verder niet over. Nee, precies. <laughs> hey, maar uh, ja, je hebt net uh, een klein beetje laten vallen. Uh, hè? Er komt een Alpenmaan. Ja. Uh, wat, wat kunnen we daar een beetje van verwachten? Nou ja, komt, volgend jaar komt er wat uit. En ja, ik ga er niet allemaal, er komt, er komt echt heel, er komt heel veel gaat er gebeuren volgend jaar. Dus, maar ik ga er gewoon niet te veel over zeggen. Want ik nee, krijg net een appje door dat, dat, dat er niet te veel over de toekomst geplaatst mag worden. Dus nou ja, dat ga ik ja, ook nou, niet doen. Oké, okay, een heel klein tipje van de sluier dan. Nou ja, gewoon... Zo, zo in ieder geval, morgen is nog heel ver weg. Die komt er sowieso nee, Ja, en, en, en, en Leventje komt er sowieso op natuurlijk. En ah, het okay. wordt aangevuld met, met, met, met, met, met nieuwe en oude stukken. Dus Kees ontmoet nieuw, zo moet je het eigenlijk zien. Ah, oké. Okay. Nou oh ja, dat is prachtig. Ja. En ja. ik weet zeker dat mensen het leuk gaan vinden. Ja, nou ja. Sowieso even kijken. had je wel een heel album. Heel ja, en, uh, ja, ja, maar dat zeg ik, dat komt, we, hebben, we hebben een album dat komt misschien later, dus ik heb in principe bijna twee albums klaar zometeen. oké, oh, oké. Okay, okay. We zijn gewoon ja. vooruit aan het werken, weet je. En, ja. uh, maar voor de rest <laughs> <er> klaar daarmee Oké, daar hebben we het niet meer over. <laughs> nee, nee. Komt vanzelf. Ja. ik krijgt het vanzelf aangeboden door de plugger. Ja, zo is het. Hé, hey, um, ja, de, de andere single, uh, de Souvenir. Want dat, ja. Dat vind ik op zich vind ik een prachtige single. Ja. En, een, een ballad is het eigenlijk. Ja, ja. Prachtige mooie videoclip opgenomen ja. in midden in Parijs. En, uh, ja, die is, dat is eigenlijk de eerste single uh, van mijn uh, comeback, vind ik. Ja, ik vind het een groot woord, maar het is, klopt, klopt wel een beetje. Ik heb natuurlijk heel lang ja. geen platen gemaakt. En dan, uh, dan moet je toch met iets komen wat opvalt. En ik denk dat Souvenir dat absoluut gedaan heeft. En ja. ik denk dat iedereen zegt van... Hé, hey, wat is dat voor liedje? Wie is dat? En heel veel mensen moesten ook eerst eventjes, uh, ja, even goed nadenken wie dat was. Want dat is natuurlijk wel een totaal andere case versluister die ja, daar ja, voor ja, de dag ja, ja, dat is, uh, de meesten kennen jou nog uh, van dat uh, bloed doorlopende ja, uh, optreden. Ja, <lacht> dat, is, dat is volgend jaar 25 jaar ja, geleden. Ja, ja, ja. Dus ja, ja, ja. Daar gaat ja, ook nog het een en ander mee gebeuren volgend jaar. Maar ja, dat dat zou niet zo inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Even, even kijken wat was het 96, 97, 93. Nou 93. Volgend jaar 25, okay. 25 jaar geleden. Exact. Ja. Dus en. Ja, en toen heb ik natuurlijk een aantal van die rock gemaakt. Zoals Chance. Verslaafd aan jou en Donna, weet je. Ja, Donna inderdaad. Maar prachtige mooie liedjes. En ja, heel veel mensen kennen dat niet eens. Maar in ieder geval hele mooie liedjes. Nou ja, ze moeten zeker even weten wie je bent. Kijk eventjes op YouTube, Kees Sluis. En dan komt daar eigenlijk alles naar voren. Keesversluis.com kun je eigenlijk bijna alles vinden van mijn laatste dingen. En daar staan natuurlijk ook. Een prachtig souvenir op wat ik persoonlijk een van mijn mooiste liedjes vind. die ik de afgelopen jaren gemaakt ja. heb. Ja, en uh, ik zou zeker als je op YouTube kijkt. En natuurlijk mm -hmm. even een like geven. en uh, ja, misschien nog een, een commentaartje erbij. Ja, dat is altijd leuk. Ja, dat is altijd leuk. Ja, als het maar positief is. Nou, als het maar positief is inderdaad. <laughs> het is niet altijd even positief. Nee, maar ja goed, ja, we leven in een democra democratisch land. En iedereen ja. mag zijn mening geven. Daar ja, heb ik ja. helemaal niet zo moeite mee. Nee. hey ik denk, uh, ja tenminste, ik denk niet. Uh, we gaan het gewoon doen. Leuk. We gaan dan lekker, uh, even draaien. Souvenir. souvenir. Ja, mooi nummer, dank je. Kees van Sluis, het Souvenir. Gaat de zon op in Parijs Vind ik mijn appartement Vliegen duiven naar het park Dat zijn ze eeuwen zo gewend Ik denk aan middernacht Parijse uren gaan zo vlug Onze handen warm zo zacht Een kus, een slotje aan de brug Je draagt de streven van Gaultier speelt met je pareltjes kooljeen de moulin rouge van de rode plus. de nacht is ons excuus om te verdwalen Is een souvenir. Ja. Ja, ja ik, ik, ik, ik blijf nog steeds een van mijn mooiste nummers. Ik, ja. hoop, ik hoop dat ik er nog een keer overheen ga, maar ik, ik blijf gewoon een... Het is een, heel een nummer. Een heel mooi nummer, ja. Absoluut een mooie romantische ballad en een prachtige mooie clip erbij. Dus mocht mensen dat willen zien, kunnen ze op YouTube of op keesverslijst.com kunnen ze eventjes kijken. Ja, nee, nee, daar komen ze jou in allerlei vormen tegen, zowel in Elvis ja. Pak als in Apollonka Pak, ja. uh, Soundmix Show, ja. noem het maar om. Ja, precies, ja, dus, uh, heel oeuvre. <laughs> <laughs> nou ja, ik bedoel, je gaat al wat jaartjes mee, dus... Ja, ja. volgens jaar 25 jaar, zit ik 25 ja. jaar in het vak, dus dat, dat gaat ook niet geruisloos voorbij, daar gaan we ook een hele mooie show okay, aan kopen. maar het is niet zo dat je voor juist Huisman eigenlijk al bezig was, of...? Ja, daarvoor was ik wel bezig, maar niet fulltime. Ik, uh, door Henny Huisman ben ik eigenlijk, uh, is dat wel uh, versneld gegaan. En uh, daardoor ben ik op een gegeven moment, uh, kon ik fulltime. Uh, um de business in. En dat is, ja. dat is precies volgend jaar 25 jaar geleden. Ja, en de, de meeste mensen zullen dat ook nog helemaal. Je hebt aardig indruk achtergelaten, natuurlijk. Toen ja, dus misschien dat het toch een beetje. Ja. Ja. Ik las van de week weer een stuk in de privé in de piep, of, of, of in de story of in, of in de party. Weet je, overal begint men altijd daarover. En ja, ja dat is gewoon iets wat, wat gewoon aan mij hangt. En ik, in het begin heb ik me daar best wel. Ik denk, ja, jongens, ik, dat, is, dat is een vorige leven. Maar... Ja, dat is, dat is iets wat aan je hangt. En dan kom je toch nooit meer vanaf. Dus dat heb ik ook maar losgelaten. nee, nee ja, het, het heeft je wel geholpen denk ik. Ja, een absoluut. Beetje. Ja, maar, nee, dat is absoluut zo. Ik bedoel... Hè? Absoluut. Maar als je dan mensen tegenkomt bij optredens van... Uh, bloed het nog steeds? Of we dachten, we dachten dat, je haar, dat, je, dat, je, dat je haar geverfd was. Die denken allemaal met iets nieuws te komen. Maar nou ja, ja, dat ik heb denk, ik al honderdduizend keer gehoord. Die, uh, ik, ik denk iedereen dat, dat inderdaad dat je haar geverfd was... met een of andere uh, ja. uh, opgespouwde iets... ja en maar dat was niet zo. Het zweet eigenlijk on Ja, het is, het is eigenlijk. Als je, kijkt, als je achteraf kijkt, is het natuurlijk absurd. Ja, ja. Als je, als je voor zo'n groot programma. Dat is natuurlijk. De kijkcijfers waren toen torenhoog. En Vergeleken van nu is dat natuurlijk. De voice van nu zou een beetje in de buurt kunnen komen. Maar. Ja. maar hun hadden daar echt nogal 2 miljoen meer. Omdat het natuurlijk. Ja, ze hadden veel minder zenders. Dus er keken veel meer mensen naar dat, naar dat soort programma's. En het ja. was natuurlijk één keer per jaar een grote finale. Ja. En nu heb je natuurlijk. Word je overdonderd met finales. En met allemaal talenten hierachter. Dat, ja. is, dat was een heel andere tijd. Ja, ik zeg het maar. Ja, Henny Huisman show, ja, dat was toch altijd wel. Uh, ja. Het is altijd de voorloper geweest van. van ja. uh, uh, Holland got talent. Uh, ja, absoluut. Uh, uh, voice, absoluut. Uh, absoluut. Uh, wat had je nog meer? Uh, ja, je hebt zoveel. Ik, ik, ik, ik weet het niet eens meer. Nee, ik, ik kijk er ook niet meer naar. In het begin vond ik het allemaal hartstikke mooi. Maar uh, idols heb je gehad. En uh, ja, idols. Na, idols, i, i, idols uh, ja, het vervolg van idols. Ik, ja, ja, het gaat uh, maar door, weet je. En, ja. En, ja, en, maar goed, ja, zolang het, uh, de mensen ernaar kijken, zou het uitgezonden blijven worden, denk ik. Dat is, dat ja. is dan helemaal zo. Nou, dat is daarom zeg ik. Destijds was en die huisman Show was natuurlijk uh, ja een enorm uh, populair, groot programma, want ja, enorm. Uh, dat, dat dat scoorde wereldwijd prima. Ja. Ja, het is de, de, de, ja, in de tijd is natuurlijk alle... Ik ben bij diverse landen ook geweest om dat verhaal te vertellen... wat er toen gebeurd was. Ja, ja weet je, in, in, in België ben ik er geweest... en in Zweden heb ik daar mijn, mijn verhaal, verhaal ja. verteld. Ja. En mensen... Ik heb het zelfs... Ja, Paul, ze, Paul Enka heeft het, heeft het filmpje in, in, in het gezien. In Duits heb ik hem ook een keer ja. voorbij zien komen. Maar, ik wat, uh... maar Paul Enka zelf heeft het filmpje gezien met dat bloed. Daar ja. had hij gezegd ja. van... Uh, Geweldig. Op die manier had ik, heeft, de, <laughs> hij heeft het liedje lacht. nog nooit gezongen. <laughs> dus dat was wel leuk. En hij ja, ja. En, ja, en, hadden een bandje en toen lieten we het horen. Voordat we. toen had hij, had hij dus ook netjes op een foto geschreven toen de Dutch Paul Enka. Good luck on TV. En had hij een bandje gehoord, toen zei hij tegen zijn manager van He uh, had the same voice like me only 20 years ago. Met andere woorden, ik uh, he, uh, heb dezelfde stem als ik, alleen 20 ja, jaar ja, geleden. Ja, weet ja, je. Dus, ja. Dat was wel erg leuk. Dat was in het zingemuseum Laar. Toen zong hij met. Uh, Anita Meijer zong die Heaven uh, uh, my baby, ja, weet je? Toen had hij ja, liedje, uh, Dus ja, toen heb ik die man daar mogen ontmoeten. Ja, dat is fantastisch. Ja. Hey, um, ja. Ik leef mijn leven zoals ik wil. De vorige single, hè? De vorige single. Ja. Toen was je ook hier, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Uh, ja dat is een beetje een faceplaat, was dat. Want ja. uh, iedereen vroeg: uh, wanneer komt er nou eens een keer een faceplaat van uh, meneer Versluis? En uh, nou, dat hebben we toen uh, gelijk ingevuld met dit nummer. Ja, nou ja, dat. Uh... Is ook goed gelukt. Absoluut, ja. Dat is ook goed. Dat mensen vinden dat het nog steeds overal waar ik kom, waar ik dat nummer zing. Ja, gaat de tent op zijn kop. En ja, dat, dat, dat hoort af en toe natuurlijk. Mensen willen toch feesten. Je kan wel allemaal hele mooie liedjes zingen, maar op het eind willen ze toch feest. Ja. Nou ja, ik hoop dat ze dat nu ook thuis gaan doen, want we gaan hem eventjes draaien. Leuk. Dan komt Ik <laughs> leef mijn leventje zoals ik wil. Keesersluis. zoals ik wil. Keeser Sluis en nog steeds aanwezig hier in de studio op die 106,9, 104,5 op de kabel en natuurlijk tv tekst en DAB En dat allemaal je in antwoord. antwoord. Ja. Moest natuurlijk. Ja. Ja, en je kan wel zien dat het weer weer even lekker aantrekt. Want dat merk je gelijk op de weg hier al. Ja, ja, ik, ja het is hier in Zandvoort. Zodra het zonnetje schijnt, dan... Precies, ja, dan gaat alles we gaan naar Zandvoort, naar de Zee, we nemen ja. koekjes. Ja, precies, ja, dat, dat liedje dat zit altijd in mijn hoofd. Als ik naar Zandvoort denk, ja. dan denk ik altijd aan dat liedje. Ja, de paviljoentjes zijn nog open natuurlijk. Ja, precies. Tot, uh, precies. Nog een paar weken. Ja. Zag dus, ze, ja, nee, dat valt nog, uh, en, en anders valt er altijd nog uh, genoeg uh, te op doen in, in het centrum. O, op natuurlijk. een circuit natuurlijk, ja. Ja, circuit ook, Zandvoort, ja. Ja, ja nee, dus, uh, en uh, kofferbakmarkt en noem het maar. Nee, op, er is dus, genoeg, uh, er is uh, genoeg ja, te ja, doen ja, ja. hier al, ja. ehm hey um, ja, nou ja, laten we Ramse Shaffi. Uh, ja, hoe ben je eigenlijk een beetje op het idee daarvan gekomen? Nou, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met... Uh, mijn vrouw heeft een moeilijke periode gehad. En, uh, en dan zei ze altijd... Uh, ze had twee nummers wat, wat, wat zich daar... wat een beetje harder doorheen geslepen. Dat was Laat Me en Leef van André Hazes junior toen in de tijd... En uh, Laat me, ja, dat is een, een klassieker natuurlijk van Ramses. En uh, ik heb dat nummer eigenlijk nooit uh, stilgestaan. Ik ben op een gegeven moment ook goed aan die tekst aan luisteren. En dan zit je ook in een andere flow. Dus, en toen dacht ik van, ja, dat is een prachtig mooi nummer. En het is inmiddels één, als ik, een, als ik uh, een show draai... altijd het einde van de, van de show is altijd dit nummer. Ja, en uh, ja, ja, ja, iedereen is... brult het mee. Het is natuurlijk een, een klassieker, eerste ja, klas. Zo'n de... mooi mooie tekst, zo ja, goed gedaan. Het is inderdaad een hele, hele mooie klassieker. Ja, dat is iets... Dat zei ik er net al tegen. je dat, uh, dat heeft geen uh, houdbaarheid datum. Zeg maar. nee, nee. En dat nee. is een uh, nummer wat uh, ja, En dat heeft leef bij, ons, denk ik, ons nog overleefd. Maar het heeft dat leef, dat leef, ook, ja. leef van André Haasje Junior ook denk ik hoor. Dat is ook zo'n uh, zo klassieke klassieker. Ja, ja, Wordt ja, het ja, ook ja. wel hoor. Ja. ja, maar dat ook uh, inderdaad uh, qua, qua tekst. Ja. Eh? Dat, uh, ja, je leeft. Ja, het, het, het, het, het, ja. Nou, dus ja, ja, en als je dan natuurlijk in zo'n situatie zit waar zij toen in zat. Ja, daar had zij kracht. Daar haalde zij kracht uit. En ja. Nou, en toen ben ik eigenlijk, uh, wat ik al zei, dat nummer goed gaan beluisteren. En toen denk ik, ja, het komt toch wel binnen als je er goed naar luistert. Ja. Laat me, weet je, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, en uh, ik denk dat, we heel, ik snap de tekst nu heel erg goed. En ik, ik vind een van mijn mooiste nummers die ik, uh, die ik breng als ik uh, live een, een optreden verzorg. Ja, nou ja, hij heeft het gezongen zoals hij dacht dat het was en is. Ja, precies. En ja, volgens en mij is en het en gewoon... En volgens mij heeft hij heel veel... Dingen heb je uh, erg gelijk. Uh. <laughs> Volgens mij heeft hij, heeft hij het gewoon in een dronken bij aan, aan de bar geschreven. Als je het zo... Het is een soort dronkenmanstaal. Uh, uh, uh, laat goed. me, weet je. Laat me mijn rust, Er je. Uh, nou, maar ja. toch wel een kern van waarde. Absoluut. Dus, uh, Absoluut. We gaan hem eventjes beluisteren. Maar de man was briljant, toch? Laat eerlijk zijn. Ja, dat sowieso. Okay. Ja, op zijn eigen manier. Zeker weten. Kees van Slijs en uh, ja, een parodie van, uh, van Ramse Schoffie. Laten we.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 Heb ik altijd zo gedaan. Ik zal ook heus wel een keertje sterren. Nou, daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog jouw zangen, Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan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 Oh, is het en niet anders. Precies. He? Ja. Ja, Ik wou zeggen, en Ramse Schaffi, maar het is, het is Kees bij, bij ZFM. Mm -hmm. En ja, laat me. Heerlijk nummer. Dankjewel. Ja, dat uh, klinkt, klinkt prima. Dankjewel. Hey, um, ja, de vorige single hebben we daar eigenlijk ook een beetje over gehad. Toen hebben we hem ook een beetje gepromoot. Mm -hmm. Mag ik dan bij jou? Ja, dat is... Uh... Dat is heerlijk... Geweldig nummer. Ja, er zijn en, al verschillende die je hem gedaan hebben, natuurlijk ja, hier van ja. boom. Ja, precies. En. Ik heb hem heel klein gehouden. Zo is die eigenlijk, uh, zoals Claudia. Maar Claudia heeft hem natuurlijk altijd in, uh, voordat hij uitkwam, altijd in, in, theater, uh, uh, in een theaterproductie van haar gezongen. Achter de piano. Ja. En ik heb dit nummer op mijn manier gedaan. En heel klein met piano. Zoals het liedje bedoeld was, denk ik persoonlijk. Maar iedereen heeft er een eigen andere mening over. Maar ik, heb er altijd heel veel, ik krijg er altijd hele goede reacties op. Als, hij heeft een paar keer op Facebook gestaan. En ja, mensen zeggen ook allemaal van... Ja, prachtig. Ik krijg er veel van. Dus ja. nou ja, dat zijn mensen... Dat zijn, dat zijn de mensen, weet je. Ik, ik kan het mooi vinden. Maar nog, als je iets maakt bijvoorbeeld. Jij kan het prachtig vinden. Maar als je het op een gegeven moment loslaat en het gaat naar buiten toe... Ja, en het komt dan met de mensen terecht. En is maar de vraag wat die ervan vinden. En daar gaat het om. Of die ja, ja, ja, ja. het willen downloaden, of die het willen ja, delen. Of die, of die het willen draaien. Of de radiostations het willen draaien. Ja, ik van zoveel ja, factoren af, afhankelijk. Ja, ja nou, in ieder geval. Ja, radiostations. Niet iedereen wil hem draaien natuurlijk. Of, nee. Of, nee. Ja, sommige dingen worden ook uh, ja, op hollands gezegd geboycott. Ja, nee, dat, dat gebeurt ook wel eens. Ja, dit is geen single natuurlijk. Dit is gewoon een puur een promotiestuk voor Facebook geweest. En ik, ja, ik ja. doe hem ook regelmatig. In, een, in, in, mijn op, in, in mijn shows. Maar ja, het is natuurlijk een, een, een stiltenummer. Ja. eventjes uh, na een paar goede tempo nummers. Dat je eventjes een rustpuntje zoekt. en dat, is bij de, ja, dat doe ik met laat me. En dan wissel ik vaak met deze af dan. Ja, nou, we gaan het nog eventjes draaien voor het nieuws van zes uur. Leuk. Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij? Alleen, uh, ja, dit is jouw versie. Precies. Kees Versluis.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 Een beetje afbreken Kees. De zonde, toch? Ja, eigenlijk wel hè. Ja, ja. maar ja. We moeten naar de nieuws toe van, uh, van 6 uur. Is goed. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur met de uh, Kees Versluis.